eerst eraan met het NOS-journaal. Morgen komen zeker 74... De Nederlandse Hercules vliegt vanavond weer naar Garkov. De Australische c 17 vertrekt morgen vroeg. De aankomstceremonie op vliegbasis Eindhoven zal morgen hetzelfde verlopen als vandaag... toen de eerste 40 slachtoffers aankwamen. Morgen worden de vliegtuigen opgewacht door een lid van het kabinet. Ook zal een trompetist de tap toespelen. De lichamen die al in Nederland zijn, zijn naar Hilversum gebracht. Daar worden ze geïdentificeerd. In het hele land zijn de slachtoffers van de Vliegram vandaag herdacht. Langs de route van de rouwwagen stonden tienduizenden mensen. In Amsterdam liepen meer dan duizend mensen mee in een stille tocht door het centrum. Zij waren in het wit gekleed en hadden witte ballonnen bij zich die ze op de dam loslieten. Het grootste staatsfonds ter wereld overweegt miljarden weg te halen uit Rusland. Het staatsfonds van Noorwegen is klaar om investeringen ter waarde van 8 miljard dollar terug te trekken als de EU nieuwe economische sancties tegen Rusland neemt. Gisteren vroegen de Europese minister van Financiën de Europese Commissie die sancties voor te bereiden. Volgens Europa neemde Rusland onvoldoende afstand van de pro-Russische separatisten in Oekraïne. Het gaat om sancties op het gebied van defensie, technologie en financiële dienstverlening. De buitenlandse investeringen in Rusland komen daardoor steeds meer onder druk te staan. In de Verenigde Staten is een voormalige SS er overleden... kort voordat hij mogelijk zou worden uitgeleverd aan Duitsland. Een Amerikaanse rechtbank bepaalde vanochtend dat de 89-jarige oud-bewaker... van vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau mocht worden uitgeleverd. Maar net daarvoor had de man zijn laatste adem uitgeblazen. De oud-SS'er werd vorige maand opgepakt. Het gebeurde op verzoek van Duitsland. Dat verdenkt hem van betrokkenheid bij het vermoorden van de Joden... die tussen mei en oktober 1944 in Auschwitz aankwamen. Het weer nog, vannacht is het overal droog. Het koelt af naar gaat of 16. Morgen opnieuw veel zon met in het oosten kans op een bui. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het N Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele avond, luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1007. Twee uur lang nieuwe iets muziek hier op je eigen lokale radio, Zie je van Zandvoort. We gaan beginnen met een nieuw werkje van Cecilia Barras. En voor de playlist verwijs ik je graag naar de website van Peaceful Radio, peacefulradio.eu. Daar kan je de hele playlist volgen. Ga er maar eens lekker voor zitten voor de twee uur lang... Ontspanningsmuziek, world and folk music, healing muziek, rijke muziek, weet ik veel, allemaal nog meer. So good. Ja. sad